Van 9 uur. Het is door op met de NOS. Turkije-deskundige Joost Lagendijk is op de luchthaven in Istanbul tegengehouden toen hij Turkije in wilde. Hij heeft de nacht in een detentiecentrum doorgebracht en wordt vanochtend teruggestuurd naar Nederland. Zijn mobiele telefoon is in beslag genomen waardoor hij niet te bereiken is. Lagendijk is publicist en oud-europarlementariër voor GroenLinks. Hij woont met zijn Turkse vrouw in Istanbul.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 Vier op de tien vluchten vanuit Nederland liepen afgelopen zomer vertraging op. Dat blijkt uit cijfers van de claimwebsite vluchtvertraagd.nl. Volgens het meldpunt kwamen zo'n 81.000 Nederlanders zeker drie uur te laat op hun bestemming aan. Dat is een stijging van 30% ten opzichte van vorig jaar. De vertragingen ontstonden onder meer door problemen met planningen, maar ook door stakingen, slecht weer en technische mankementen. Van de luchtvaartmaatschappijen deed de Spaanse maatschappij Boeing het het slechtst. Het weer, plaatselijk wat nevel of mist, daarna af en toe zon... maar ook bewolking en het wordt 18 tot 20 graden. De komende dagen weinig verandering, wel wat meer wind... en aan het eind van de week neemt de kans op een bui toe. Dit was DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De file is nog met de meeste vertraging op de A2... vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg, 6 kilometer... vertraging zo'n 20 minuten. Dat geldt ook voor de A6 richting Muiden... bij Knoopend Muidenberg, 6 kilometer... Na een ongeluk op de A9 van Diemen naar Alkmaar bij Bad Oevedorp, 7 kilometer. Vertraging inmiddels al zo'n drie kwartier. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A15 van Goorkem naar Rotterdam bij harningsveld Giesendam, 5 kilometer. Vertraging daar een kwartier. Op de A16 richting Breda bij de Drechtunnel, 4 kilometer. De rechtertunnelbuis is afgesloten. Vertraging zo'n 10 minuten. Op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Huizen 7 kilometer. Dat kost je ongeveer een kwartier. De N201 Hilversum richting Uithoren. Voor de slaat u met de A2 4 kilometer. Je bent 20 minuten langer onderweg. Op de N236 van Hilversum naar Weesp bij Driemond 4 kilometer. Verdraging een half uur. Ook een half uur langer onderweg op de N301 Almere richting Barneveld. Voor de aansluit u met de A28, 6 kilometer. En op de N305 Almere richting Dronten. Voor de u met de A27, 3 kilometer met een vertraging van 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Can you feel, I can do, I can do it Zo wordt op zaterdag uur 2 Albert jan met daarin de volgende onderwerpen. Nou, zojuist om uh, drie uur is de kwalificatie van start gegaan van de Formule 1 voor de race van morgen. In, uh, een prachtige nachtrace wordt het in Singapore. Het wordt morgen gewoon twee Een beetje donker, ja. Om... ja twee, uur Nederlandse tijd uh, verreden, dus dat is wel weer mooi.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 Sebastian Vettel. Oei, een tegenvaller. Remproblemen en dat kon hij niet meer tijdig worden hersteld. Zodat hij in de pits bleef en morgen dus als laatste van start zou gaan. Maar bovenin is het ongemeen spannend. Ricciardo, Raikkonen, Hamilton, Rosberg en natuurlijk last but not least... onze eigen Max. Van het Formule 1 nieuws naar de bridge. Ja, bridge. Bridge jij? Nee. Heb je ooit gebridged? Nee, ook niet. Het is leuk. Het grijze verleden heb ik wel gebridged.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 Inschrijven kan via www.plus.zandvoort.nl www.plus.zandvoort.nl Of telefonisch 5740330 5740330 Dus vanaf 20 september De basiscursus Bridge bij het pluspunt En zit er over na te denken of over te twijfelen Het is echt een aanrader om te gaan Bridgen. Dankjewel Albert Jones Radelijk de evenementagenda Er is weer voldoende te doen De komende dagen in Zandvoort Weer een grote stapel papier voor je neus Dus dat komt er Helemaal goed. Hoor je ze dadelijk om half vier bij CFM. met hier is the kiss from Fame met Star Maker. I, I keep asking myself why. And if there's more on the other I'm not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 ZFM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 Het, wordt, het is inmiddels kwart voor vier. Zalvoort, goedemiddag en welkom bij Zalvoort op zaterdag. Wij zijn er nog tot aan vijf uur vanmiddag. En daarna van vijf tot Ja, Jawel, hij is er weer. Hij is weer terug van vakantie. Fred Hey.